Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Ho, ho. Dit is Jeroen Tjapkoma met het nos vernaal. In de Turkse hoofdstad Ankara is een hoge snelheidstrein ontspoord. Volgens de gouverneur van de regio zijn daarbij minstens vier mensen omgekomen... en tientallen gewond geraakt. De trein zou voor het ontsporen een andere trein hebben geraakt. Reddingswerkers zijn bezig om passagiers te bevrijden. In China is opnieuw een Canadees opgepakt, net als een Canadese oud-diplomaat afgelopen dinsdag. De twee zijn mogelijk aangehouden als vergelding voor de arrestatie van de Chinese topvrouw van het Huawei-concern in Canada. De tweede Canadese burger die nieuws opgepakt is een zakenman. Volgens de Chinese autoriteiten worden beide Canadezen verdacht van activiteiten die de staatsveiligheid van China in gevaar hebben gebracht. De inspectie Leefomgeving en Transport presenteert vanochtend een rapport over de veiligheid van de stint. Met zo'n elektrische boldenkar gebeurde in september in Olsen dodelijk ongeluk op een spoorwegovergang. Mogelijk wordt vandaag ook duidelijk of en zo ja wanneer ze weer worden toegestaan. Energiebedrijf Essent gaat de komende jaren asbestdaken verwijderen en vervangen door daken met zonnepanelen. Het bedrijf doet dat vooral bij boerenbedrijven. Essent betaalt alle kosten in ruil voor de stroom die de zonnepanelen gaan leveren. De uitgever van Amerikaanse tabloids als US Weekly heeft een geheime betaling toegegeven van 150.000 dollar aan een voormalig Playboy-model. De uitgever hield het verhaal over haar affaire met Donald Trump daarna stil tot na de presidentsverkiezingen. Volgens de aanklagers in de VS is het afkoopbedrag daarmee een bijdrage geweest aan Trumps campagnekas en is het dus strafbaar dat het bedrag niet is opgegeven. Op het wegdek van de A73 ten zuiden van Roermond... heeft de politie vannacht een dode gevonden. En in een maisveld naast de weg... vonden agenten een auto met erin een zwaar gewonde. Die is naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. Het weer eerst nog lichte vorst... maar overdag zonnige perioden periode bij ongeveer 2 graden. Door de oostenwind voelt het wel kouder aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe?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 FM. Oh Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Om, of zo? Dat is zo gezegd, geen bannetje.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 Tenminste, wij. Veel mensen wel, niet allemaal. En deze komt uit het Koude Noorden aanvliegen op een gegeven moment, zo. November, uh, december. Dus altijd mooi als je de eerste weer ziet. In, in, in die vele knalen bij ons in de duinen. Nou, en van, uh, ik, ja, was, was in november op vakantie, maar ik kwam terug. Gelijk turen, we hebben verder kijken. Hé, hey, jou. hoor. En, ja, hij is heel opvallend ook, hè? Wit zwart En dan zag hij dan. Zijn vrouwtje is uh, ja, meer, meer een beetje bruin-grijs. Uh,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 Knobbel, Knobbeltje op het einde van ja. de, begin van de snavel en hun hoofd zo. Maar die, die, die, die, die wilde zwaren, die komen echt erom petten. Want die zijn blij dat ze weer uh, na zoveel duizend kilometer uh, op hun vaste plekje zitten...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 hier is het juist te vinden nog, omdat het water open blijft bij ons. Dat we is. hebben de waterwinning, de Amsterdamse waterleidingduinen. Dus het blijft door de stroming altijd open. Ja. Dus die, die, die, die toevoegknaalslootjes en dan de toevoegknalen, afvoerkanalen, die blijven zeker open. De geulen, nou, die bevriezen zo'n beetje bij 10 graden onder nul, 8 graden zo. Nou, dat hebben we niet ja, heel vaak. Zeggen, dat hebben we niet. Nee, nee dat heel vaak. hebben we niet. Nee, nee.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 Sorry? Er is voldoende. Ja, er zit ja. dus een die... PTC-banket in, uh, in de opleiding daar. Daar kunnen de viskramen niet tegenop hier. Oh, fantastisch. Nee, ja. nee dus, dat, ja, dus, dus de wilde zwanen, de zaagbek. En dan hebben we nog, daar hoor ik jou net over, Roy, de kroon eend. Nee, ja, ja. Daar heb jij over geschreven. En, uh, Inderdaad, laten we ik, voorzichtig zijn. Nee. Ja, maar de kroon eend, die vijftig stuks bij elkaar. Nou, joh, ik wist niet wat ik zag.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 Nou, vier wintergasten, daar heb ik ook altijd excursies over in het, in het busje. En ik weet, ik weet niet of ze hier al staan. Want die komen dan in januari, doen we die excursies. Want nu staat het nog een beetje bol van straks kerstevenementen. Maar dat zijn de vier wintergasten. En die brilduiker, dat zegt het al een beetje. Die heeft twee zwarte plekjes rond zijn oog als een bril. Dus dat is het mannetje. Dus, dus mooi wit en een zwarte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 Maar die waren verdwaald. En die, die belde een gegeven moment de wachtdienst. Ik heb nou ook de wachtdienst. Als hij afgaat moet, moet, je ik, weg. moet ik even reageren. Ja, ja. En, uh, maar die belde de wachtdienst op naar een collega. Die woont gelukkig in Vogelsang. Dus die is gaan zoeken en uiteindelijk uh, gevonden. Want als het donker is... Kijk, uh, mensen moeten... Uh, uh, je bent van de paden af. En als het dan nog donker is ook... Nou, dan weet je, ben je gewoon nee, soms nou, gewoon ja. Ja. Ja. En vooral met deze donkere dagen. Anders kun je nog kijken... Uh, waar staat de maan? Of uh, overdag waar staat de zon? Maar als dat het niet is... Ja, dat is, lastig, is uh, maar dan moet je ja. dat ook wel kunnen. Hè? Als ze ook de maan zien... Dan zou ik nog steeds niet weten waar die staat. Nee, uh, nee, nee, nee precies. Nee, wij Ze wij, wij, <coughs> uh, vijfelen met de boswachter. Ja. Die excursies geven ook. Dan, geven al die tips. Weet je wel, van ah, hoe ok. kun je nou... Als zou je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 woning eigenlijk in de duin. Nou, die hebben we helemaal opgeknapt en op een diervriendelijke manier. We hebben, we hebben kasten aangebracht voor de vleermuizen. We hebben nesten voor rova Voor de kwikstaart. Voor de. Uh, uh,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 En sneller. Dus die kunnen dan zo'n insprong bereiken. Die springen erin. Maar van de week was dan die grote herder. Ja, die die, die sprong daar achteraan. ingesprongen. Ja. <laughs> ja, als hij groot is dan. Ja, man, we hè? zagen die sporen. ook. minder. Maar Ik hoop niet dat die een beetje vals is. <laughs> ja. Want dan moet je dat, uh... Maar nee, het was een hele lieve, lieve hond. En die mevrouw vond het ook vreselijk. Dus, uh... En uh, toevallig door uh, oplettende wandelaars. Die had hem gezien. En ik had de naam doorgegeven.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 En uh, er was één keer roepen en die kwam. En die dus kwam. pakten we hem vast. Ah, en uh, was, ja. de eigenaar. Dus eigenlijk Gelukkig, niet zo toch nog. nog wel redelijk onder appel ook. Ja. Dus, ja. Hoe komt het dan dat die eigenaressen hem dan niet... Nou, terug? door die door, gewoon als ze wilt zien... Ja, dan is dan het dan even weg. Ja. Ik had van die twee hele lieve schapendoesen. Nou, als, als die ook herten zagen of schapen zagen... Alleen die gingen nooit achteraan. Hè. Die gaat er omheen. Ja. Dat is weer nou, het... Nou, het, is het. Dat, dat zit dan in uh, ja. Ja, het ja. genen. zeg maar. Ja. Dus, uh, nee, wat meestal...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 Zelf uit de omgeving. Kijk, hoor ik iemand Drentz praten of Limburgs? Nou, dan is het de vergissing. Want dan kennen we Duinen. mag je wel fietsen. Ja. En hier liggen mooie fietspaden. Lijkt het, maar het zijn onze werkpaden voor maar de Maar je moet toch door een hek heen met je fiets om ja. daar dan op te komen? Ja. En dat staat toch al in dus, het begin dus, aangegeven? Er staat een mag. bordje. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus, maar ja, laten we eerlijk zijn. Ja, ik probeer altijd mee te denken. Niet iedereen, nou, er staan allemaal regeltjes zitten dat. Die zijn dan zo, oh, die zien een fietspad en een mooie laan. Die, hup, erin. Gaan. En uh, gaan. Ja, weet je wel, maar er zijn wel eens mensen uit de omgeving Ja, die moet je gewoon heel streng uh, toespreken, zeg maar, <laughs> maar die moeten ja. het niet doen hey, en Nog even over dat hele kleine vogeltje ja, wat je ja, meegenomen mooi, he? hebt ja. een mini, mini, mini klein ja, vogeltje het is, het is, het is... een heel klein staartje ja. spitsnuitje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 ja. Dus, dus hij is wel een winterkoning. Daar konden ze niet onderuit. Want hij was het hoogste van alle vogels geweest. Maar hij kreeg expres een klein omhoogstaand staartje als straf. Ja. Dus dat is het. Nou, al. hij ziet er prachtig uit. Ja, ja, ja, ja, ja koning. Ik heb hem altijd in de vitrine, in het bezoekerscentrum. Hè. Daar gaat hij straks weer heen. En dan heb ik er een rode loper onder. Gewoon zo van, van, van de, de, de, <lacht> de koning. Voor de ja. de koning. Ja, ja. Heel toepasselijk. Ja, precies.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 In de, tijdens die wandeling. Dus dat is, uh, ja, ik zag de eerste is al volgeboekt. Dat is dan de, die staat hier nog ineens meer op, zie ik. Maar. Uh, er zijn verschillende tijden, ja, staat erbij. Per dus half uur kun je gewoon aanmelden. aanmelden ja. ja, en de tweede en de derde, die zijn net opengegaan, zeg maar op de website. Want anders is het gelijk al uh, ja, vol. Ja, ja. En we wachten ook altijd tot een nieuwe struin uitkomt. He, want die komt weer half december op de mat.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 2 januari, ja. maar uh, dat is echt, was echt heel leuk. Ja, het is midden in de vakantie, dus ja. het is hartstikke leuk om te doen met je kinderen. Ja, ja als je echt... bijgekomen bent van de nieuwjaarsduik, dan kan je ja. Uh, uh, ja. Kooskneus. Ja. Ja, ik zie jou al gaan, of niet? Jazeker. Oh ja? Ja, natuurlijk. Je, ja, ja. Nou, ik pas als je het niet erg vindt. Ik kijk heel graag. Ja, ik vind het erg leuk. Als jij mijn handdoek vasthoudt, Dat is dan prima. Kom ik Bij deze is, is er. De... Oh nee, ik ben er trouwens niet. Ik zit in Frankrijk. Ja, ja. Oké. Okay.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 Dan begint het pas weer een beetje te leven. Net zoals uh, de kikkers en de padden. Weet je wel, die uh, komen ja. dan weer tevoorschijn. Ja, Dat is leuk. Ja, en, en net als zo'n bewoner is ook uh, de, de waterspreeuw. He, die staat hier, hier ook bij.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 Ja, ja, maar, ja, ze wat gaan dan, niet, dan wat wel een bloedige bijeenkomst. Nee, nou, ja, ja, worden vissen doorgezaagd? En ja, ja, ja. De natuur is vreed. De, ja, de, ja, de, ja. De natuur ik dacht alleen vreed. mensen vreed waren. Nee, de natuur zeker niet. Wij zijn ook ja, de natuur uiteindelijk. Uiteraard, he, dus, helemaal mee eens. Nou ja, Gerard, uh, ik, ik, ik denk. Ja, we gaan die foto erop zetten. Hè? Ja, van die, die gaan we van zo van die twee dingen. De Facebook Wij moeten zo meteen gaan afsluiten. Want Leo staat al te springen om te komen om vertellen over uh, de ijsbaan. Oh. Ja, toch? Oh. Oh. Ja, ja. Ik, schaatsen moet uit het vet, hè? Ja, dat, uh, dus ja, nog eventjes... Uh, we gaan nog even melden waar mensen kunnen kijken. Ze kunnen zich aanmelden via awd.waternet.nl. En als ze Waternet intoetsen uh, bij Google... dan kom je dan, vanzelf. Dan komt die ook al, ja. komt die ook al ja. tevoorschijn. Dus uh, men kan zich nog aanmelden voor verschillende dingen...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 gezelligheid. Ja. ja, we gaan ons best doen daar. Natuurlijk goed. gaat zeker goed komen. Wij uh, gaan luisteren naar de havenzangers en Maria Verano Sleigh Ride.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 picture frame Look at snow. We're riding in a wonderland of snow. Kitty up, kitty up, kitty up, it's cold. Just holding your hat. We're gliding along with a song of the wintry fairyland. Our cheeks are so nice and rosy Come, and comfy comfy are we. We stumbled up to meet the birds of the feather would be. Let's take that rosy rose and sing a of two Come on, it's lovely. En we zijn weer terug bij de realiteit. Want uh, ja... Sleigh ride, Ik weet niet of dat er nog in gaat zitten dit jaar. Nou, vast wel. Anders is dan ja, een klein je? sleetje op zo. Volgend jaar. Dus. Ja, volgend jaar. Precies. Uh, nou, uh, uh, welkom uh, Leo Misebeek, Wat gezellig oh, goedemorgen. dat je er weer bent. Ik bedoel, is het niet hierom, is het daarom. Maar, uh, nou, nou is het hierom. Nou is het hierom. <laughs> precies. De negende keer de ijsbaan. Ja, mooi hè? Uh, ja, nou, ik, ik heb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 ja, er is op, het is op een gegeven moment vol. Gewoon. De ik ijsbaan ja. is niet groter, we kunnen niet meer banen maken. Ik zit eerste rang op mijn uh, balkon en ja. het is een, uh, een feest van je welste. Ja, ja, ja jij, jij hebt al negen jaar gelol daar nou. Uh, Tenminste, zolang je daar woont. Ja, ik woon er pas twee jaar. GELACH ja, ja, ja. nee, Maar ja, is, maar uh, we hadden ook niet verwacht dat het zo was. CFM doet oh. ook mee met het damesteam uh, weer. Aha, dat komen jullie Ja. Er zijn, uh, ja. Hey, en, en verder, uh, vertel. Loopt het allemaal volgens plan? Is het, uh, volgens zo... het nog wel. Uh, nee, we zijn, uh, we zijn al begonnen met voorbereiding. De gemeente heeft al de nodige voorbereiding getroffen. Maandag beginnen we samen met de bouwer om het plein verder uit te breiden. En de container te verplaatsen, de bouwlift. Dinsdag dan, uh, komen we met uh, de werkzaamheden voor de ondervloer. Om de waterpassen ondervloer te uh, aan te brengen. Ik zeg ook dat de banken, zeg maar, verwijderd banken zijn verwijderd, ja, want daar komt ook die ijsbaan. Heb je die, andere... die ergens anders neergelegd? Of nee, we hebben, we hebben, er staan nog wat banken voor het kruidvat. Die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 En dan zo richting de Haltestraat of de... De ja, ja. Ja, ja. ja, precies. Nou, ja, op zich is er geen man. Zo, zo is er behoor. ook een oplossing voor de bus gevonden natuurlijk. Ja. ja. Lijn 80, die, die rijdt, die komt, normaal gaat hij de Prinsessenweg op vanaf de, de Zamslaan Gaat hij de Prinsessenweg op. Dat is niet meer, hij gaat nu de Halemstraat op. Hij gaat rechtdoor. En dan, en dan maakt hij daar de bocht. Dan gaat hij de hoogweg, de, de Oranje Straat, naar beneden toe. En dan gaat hij zo voor de ijsbaan langs voor de rotonde. Precies. En dan staat hij weer in de goede richting. Ja, en, en vervolgens weer de busbaan weer terug te rijden. Zoals dus bij alle evenementen eigenlijk. Ja, dan halen we straat de Hoge Weg. Orensland heeft daar wat overlast van, uiteraard. Want die hebben een maand lang uh, de bus voorbij rijden, elk half uur. We moeten iets voor elkaar over hebben. Ik heb die bus ook ieder half uur voor mijn deur. Zeg je nog, ieder kwartier. Toch? Ja, je hebt er twee zelfs. Ja, ja. Dus we moeten het toch wel over hebben. We hebben nu een ijsbaan. Hebben ja. de kinderen, we hebben al kinderen in stand voor het plezier van. Dan nou, we het is toch dragen. elk jaar weer een ontzettend feest. En de koek en sopie, dat is toch ook... Het is een soort ding wat bij het dorp hoort. En, en het... Ja, het geeft een bepaalde levendigheid. Hè. Als je het dorp infietst, dan, ja. dan is het... Ja, nu is het wat kalerig. Hè. En dan als het weer weg is, ook weer. Dan mis je dat weer... Maar als het er staat, dan heeft dat een bepaalde... Ja, die lichtjes en, en de gezelligheid. En, de kinderen, en Harry, de muziek, Harry Oliebol komt erbij. Die komt weer op dezelfde plek ongeveer te staan zoals... Het. Ja, de indeling is niet zo heel veel gewijzigd. Alleen een klein stukje naar voren. We schuiven ja. eigenlijk een stukje op. Dat kon ook met die tent. Omdat de, de, de nieuwbouwde de winkels nog niet ingericht zijn. En er nog geen mensen wonen kon dat nog. Ja, dan hebben we volgend jaar... Dat kan dat doen we niet meer daar ook. Dus dan moeten we daar minimaal 4, 5 meter vanaf blijven. Van die gevel. Maar dan gaan we de looproute van de Straat naar, naar het Kerkplein... gaan we de looproute anders leggen. Dan gaan we de IJsber ook weer anders op een andere plek leggen. En dan ja. hebben we het hele plein weer als de rotonde...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 Ja, voor de rest is het natuurlijk, ja, wij kunnen dit natuurlijk alleen maar doen zonder die grote schade, vrijwilligers die we hebben. Ja, want dat zijn er een hoop. Hè? Ja, we hebben zo'n 70 vrijwilligers gemiddeld die zich inzetten om. Het moet er ook bemand blijven. Hè? Er moet altijd ja, een, ja, ja, we hebben, er we hebben, iemand zijn. morgens 8 tot s'avonds 10 zijn er altijd mensen. Ja. En van s'avonds half tien tot morgens 8 uur hebben we een bewaker, een beveiliger. Ja. Ja.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 Ja, en, uh, maar er is niet alleen ijsprets, want er is natuurlijk ook een, uh, een zogenaamde koekenzopie-tent. En ik moet zeggen, daar uh, is het altijd heel erg gezellig. Ja, het is een leuk terras. Heerlijk terras. Ja. Dat, uh, ja, dat is, uh, onder, onder medewerking van Hotel Restaurant Excel hebben we daar natuurlijk een terras wat we gewoon kunnen gebruiken en wat we voor de ijsbaan kunnen inrichten. Ja. En dat is natuurlijk perfect geregeld. Dus, uh ja het, is, uh, het blijft een heel bijzonder uh, evenement uh, en met name kinderen natuurlijk in die in die schoolvakantie uh, die, uh, ja laat ze lekker naar buiten gaan ja, nou, de ze... eerste week hebben de scholen nog, nog vakantie en dan hebben we ook s'morgens, uh, zijn we vroeger voor de we gaan pas om 12 uur open of om drie uur in de eerste week ja dan moeten ze nog naar school ja dan moeten ze nog school toe maar dan zijn er wel al scholen die s'morgens komen schaatsen vooral ja, van de kleintjes ook prachtig, dat ja dat ja, ja, ja, is gewoon eigenlijk een uurtje gimmen. He, zeg maar. dat ja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 Je mag geen noorden. Je mag geen noorden. Nee, nee 원goud, sorry. Ja, nee, ik moet is dat even denken. Ja, even om te nee, nooit, want, uh, oh je mag geen noorden. Het zijn echt hockey schaatsen. Hockey of kunstschaatsen. Hockey kunstschaatsen, schaatsen. Ja, ja. Dus ja. dan ja. ja, schiet je de baan af. Ja, nee. Maar goed. Nou, al, je, maar ja, nou ja, weet je. Het zijn gevaarlijke punten. Het zijn gewoon scherp. punten aan. En als we schaatsen tegenkomen die überhaupt scherpe delen hebben, dan verbieden we dat ook. Want daar zijn we natuurlijk vrij in. ik wil nog eventjes wel wel van dat we eigenlijk onze peuteruurtjes hebben altijd. Dus de peuteruurtjes. Dus een uur voordat we open gaan, is er voor de kleintjes, de, voor de allerkleinste. Kleinste, ja. En dan mogen de ouders ook met de schoenen op het ijs lopen. Wat we natuurlijk over de rest van de dag niet toestaan. Want anders dan het. wordt het een puin. Maar op. ik heb toch wel een vraag. Je bent, 170 par straat hebben jullie daar. Hoeveel ja. mensen kunnen tegelijkertijd op die baan dan? Niet zoveel. Nou, dat is alle maten, die 170 natuurlijk. <laughs> dat goed doen, dus, dat ja. is een beetje inschatten hoe druk het wordt. Ja. Ik ja. denk dat we wel eens, we hebben wel eens helemaal volgeschreven. Je dacht van nou, nu, nu moeten we stoppen.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 Ja, dus dan zijn er toch zo'n 150 mensen op het uh, ijsbaantje. Ja, ik denk dat er wel eens 200 mensen hebben gestaan. Ja, die gaan ja. ja, maar dan wordt ook niet meer hoor uh, nee, dan, dan is het hard. spelen dus een beetje, en een een beetje hangen, gezelligheid. hangen en gezelligheid. Ja, een beetje, ja. Even een resume, want we moeten afsluiten. Ja. Uh, zo nu uh, alweer. Goed. Ja, schat, het normaal. Heb ik alles al verteld dan? Ja, je hebt al je zoveel verteld. Nee, maar hoe heet het? Even, is er een officiële opening, uiteraard? We hebben zaterdag de 15e een officiële opening. Vanaf 15 uur, vanaf 17 uur. Dan Heel hebben we, we zijn al open vanaf uh, vanaf 12 uur. Dan kunnen we al geschaatst worden tot s'avonds. Maar tussendoor gaan we wel dicht. Vanaf 4 uur gaan we wel eventjes dicht. Even afsluiten. Even de, afsluiten, de, de, ij de, de ijsbaan. Even netjes maken. Klaarmaken voor de opening. Dan hebben we hebben om vijf uur de opening. Dan hebben we hebben een gesloten deeltje op het terras voor de, voor de sponsors. Ja, dan worden we worden eventjes apart geïnformeerd ge ge ge en geverteerd. En dan vervolgens gaan we de opening doen. En daarna is het vrij schaatsen. En daarna is het de volgende dag. Los? Gaan we los. Ja, ja, dus, wie, wie doet de opening wil uh, dit ik net jaar? zeggen. Dankjewel Roy. Dat houden we nog even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 We zien wel. En nou ja, het nu is, is nu het een succes... gevestigd evenement geworden. En niet vergeten dat er heel wat sponsoren zijn. Hè? Want dat is ja, dat we dat zeker al, niet ja. zonder, zonder de gemeente, medewerker van de gemeente, zonder sponsoren komen we er echt niet. Nee.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 Ja. Ja. Ja. Ja. Heel blij dat toch, Meer dan is één ook... kopje. Nou, gelukkig Er is ook altijd uh, uh, nog uh, muziek, hè? Er is een zanger of een zangeres. Uh, nou, ik, zeker het Opens programma. Dat uh, is een beetje af tegen de borst aan. Het is, uh, Dat is een verrassing. Ja. We hebben een heel leuk programmaatje in elkaar gesleuteld, dus dat, uh, dat komt heel goed. Ja. En, uh, nou ja, voor de rest. Uh,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 En en wat is er is er nog wat te eten ook? Wat euh, snoepwerk. Snoepwerk. We hebben zoveel snakbars ja, dichtbij zitten. En, en Harry Oliebol natuurlijk. En we hebben oliebollen -kraam er, bij de hand. Nou, dat ja. is natuurlijk een uh, versnapering voor iedereen in die tijd. Dus, je kan uh, gewoon ja. de bitterballen bij XL bestellen. Ja, ja. Eh, precies. Die komen gewoon uh, langs. Of het plein, of de Vebo. <lacht> ja, je moet ze allemaal even doen. Mooi nu. Want het zijn de. Ja, ja. <lacht> Olieballen van Harry. Dan ver. Nou, heb ik ze allemaal gehad. Nu allemaal iedereen.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 ik, ik kijk uit naar de ijsbaan en nou, de gezelligheid ook. van de koek en sopi. Nou, bedankt dat ik het even heb mogen uitleggen. Hartstikke goed, je bent In, altijd welkom, dat okay. weet je. top. Uh, we gaan afsluiten met een muziek van Duke Ellington, uh, Jingle Bells. Ja, dat is de Robbie Hartkiss remix die uh, Cor Draaien voor ons heeft uh, ver, verzameld, mag ik wel stellen. Dank je wel, voor uh, je muziek weer. En uh, we zien elkaar straks na het nieuws. Bedankt. Jo, jij ook.